Zegelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen. en Co. Mij benieuwd of ze thuis is. Oh, dag Ella. Met Eline ter Helle, zeg. Ja, of dat een tijd geleden is, zeg. Meid, ik schaam me een ongeluk, hoor, heerlijk. hè? Nee, maar dat komt zo. Ik koop gisteren een nieuw tasje. En ik kom thuis en ik schud mijn ouwe er dus in leeg. En toen valt daar jouw kaartje uit, zeg. Nee, het geboortekaartje van Frans Kees. Waar ik notabene nog iets opgeschreven heb van... Uh... Hoera, meteen Ella bellen. Wat zeg je? Voor zijn rekenen? Oh, hij, hij is blijven zitten in de tweede. Jee, zeg, is het al zo lang geleden? Ja, weet je, ik gebruik die tasjes nooit, hè. Ik schud ze alleen maar in elkaar over, eigenlijk. Zeg, en hoe is het met Hein? Hein, je man. Dan nee, je man heet Hein. Oh, je bent alweer vier jaar gescheiden van Hein. God zeg. Dan is bij jou de tijd niet ongemerkt voorbij gegaan, hè? Wat zeg je? Wie wordt er door drie agenten de auto uitgesleept? Ook Hans Kees. Ja, leg maar neer, meid. Jij moet even naar de bel. Zeg, en dan toch nog maar van harte gefeliciteerd met de geboorte, hoor. Dai. Nou, zeg. En het was nog wel zijn origineel kaartje. Hier. Hij is er. Het enige wat er nog aan ons geluk ontbrak. Frans Kees. Tja, het ongeluk schuilt in een klein tasje. Ja zeg eerlijk hoor, ik dacht dat ik dood ging zeggen. Nee, maar naar hoor. Goedemorgen. Morgen meneer Buld. Morgen, moment, moment, moment. Wat zei ik, ik zei iets, waar had ik het over? Over je voorlaatste levensuur. Hé, eh? oh ja, gek hè. Hoe komt dat nou hè? Waar is het nou al hè? Omdat wij dat niet kunnen, wij bielsen, wij kunnen dat niet. Wat niet? Haten, iemand haten, dat kunnen wij niet, dat haten wij. Haatdragende mensen, die haat ik. Dan heb ik een gruwelijke hekel aan, die kan ik wel vullen, dan ga ik toch eens een ongeluk aan, gek hè. Ja zeg, en dat voor iemand die niet haten kan. Dat bedoel ik, ik kan het eenvoudig niet, het is me niet gegund. Ik zie, ik zie er alleen maar het goede in. ...in de mens, zo slecht als hij is. En je hoeft mij niet te vertellen hoe slecht hij is, zeg. Ik ken hem als mijn broekzak, wat jij. Ja, ik ben ook maar een mens. Zeg. En, en, en, en, en ik niet soms. Ik maak voor, voor mezelf geen uitzondering. Slecht, ik, oeh oe. Verschrikkelijk, zeg. Een schoolvoorbeeld. Een smeerlamp, eerste klasse. Mensen die me erom haten. Maar ik zie er alleen maar het goede in. Een bielse en wat voor maar, vraag maar aan jou. Ja. Ja, als je het zelf zegt. Ja, zeg jij het dan niet soms. Nou, ik weet het niet. Maar zou ik het dan moeten merken? Dat wij niet te kunnen. Dat, dat merk je alles. Aan ons hele persoon. Aan haar, uh, hier. Neem onze Janus. Pardon? Pardon? Neem onze, wat? O, onze, onze Janus. Ken je? Ken jij onze Janus niet? Eh... Uh... Nee, je... Zo lange met een scheve koppie. Oh. Nou ga maar mee. Ik kan ik het je zo even laten zien. Hè? Nou, dankjewel. God, het met waar is, hè? Dat je onze Janus niet kent. <lacht> Janus Hoofdboten. Oh, de heibaas. Ja, mijn heibaas. Janus, mijn heibaas, wie anders... Heb ik twee Janus' en zon? Nee. Ik wou maar zeggen. Ik heb mijn één onwillige Janus al genoeg te stellen. Onwillig? Ja, ja, ja onwillig. Smals huwelijk, hè. Gaat niet goed? Gaat fout. Dreigt de fout te gaan. Ach, goed. Ja, ja, ja. een beetje op elkaar uitgekeken? Nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee, die raakten nooit op elkaar uitgekeken. Niet? Oh, ze houden nog wel van elkaar. Hè? nee, nee, die haten elkaar. Oh. Ja. En, ...en daarom zijn ze ook met elkaar getrouwd. Ja. Ja, dat weet ik van Tjeu dus, hè. Haar vader, duifje haar vader. Tjeu, hartewee. De radiofabrikant? Ja, ja, ja, ja, ja. Van, ah, voor zover je dat Picasso-sanitair nog een fiets mag noemen... ...wat de heren vandaag de dag op de markt brengen. Pijn aan je ogen, zeg. De bril ontbreekt er nog maar op. Zeg, wacht eens even, dan gaan wij toch een nieuwe fabriek voor bouwen? Ja, ja, ja, ja, ja, op de noord, daar... In het ongat. ja. Ja, daar, daar, daar weet ik dan dus van, hè? van Janus en Duifje. Mevrouw Hoogboter dus, meisje Hartewee, Duifje Hoogboter, Hartewee. Zeg maar, hoe die twee elkaar hebben leren haten, hè. Hebben leren haten? Ja, ja, zeker. Letterlijk, die kennen elkaar al van de schoolbanken. Oh, ja. daar hebben ze het geleerd. Ja, maar dacht je, ze? Als zij de beste leerling was en hij de slechtste... ...nou, dan willen er we wel even een brandneteltje te bloeien komen, hoor. Die waren over hun dagen onafscheidelijk. Onafscheidelijk? Ja, ja, onafscheidelijk, ja. Die zijn als één vechtende kluwe de lagere school doorgerold. En daarna dan? Is zij gaan studeren. Psychiatrie. Niks aan het toeval overlaten. Zes jaar gestudeerd hoe ze hem dol kon krijgen. <lacht> Maar hij zijn ze elkaar toen dan niet uit het oog verloren? Ben gek. Als hij naar college ging, liep hij voor eruit met een spandoek waarop de woorden meid en kaalzuur. Hoe? Oh, meid en kaalzuur, mond en kaalzuur dus. Een vierportaal, wat wil je? Hm, ontzettend. Ja, ja, ja. ja. Raad waarom zulke mensen met elkaar trouwen? Ja, je denkt toch niet dat hij de ander gunt dat hij elders gelukkig wordt? Die hebben elkaar pootje haken naar het altaar geslepen Tjoo, jongen ja ja ja, ja ja ja ja ja als je het nou over een ongelukkig huwelijk hebt zeg nou nee nee nee dat toch niet nee kijk die mensen zijn pas gelukkig als ze elkaar ongelukkig kunnen maken en dat dat lukt ze dan weer zo goed dat ze eigenlijk zielsgelukkig zijn met elkaar zo zit eigenlijk hè, die die konden elkaar niet beter treffen zeg maar ja dat gaat altijd maar door? Ja zeker, brengt zij hem s'avonds een pantoffel en de valt erin, pak. zij zich op de dijen slaan gillen, van de lach? Nee, van de punaise oh, heeft hij een punaise in de rok gedaan voor het geval dat dus dat hij weer brullen van de pret? Nee, was een sigaar die heeft zij dan andersom in de asbak gelegd en dan valt zij weer van de stoel. Wat zie je Nee, poot doorgezaagd. Nee, als er ergens twee mensen vreugde, beleefd van elkaar. En uh, heb je je daar nou een beetje of ofzo? Ja, ja. Dat, dat, dat, ja, dat heb ik weer aan die kiemenste dank. Die klauwen, hoe heet de kiemenste? Drie Ja, hier aan uh, hem weer morgen vol. Viel mijn naam, chef? Ja, als er ergens iets fout gaat, dan valt jouw naam altijd vol. Raar, hè? Het uh, spreekwoord van de hond en de stok, chef? Nee, nee, nee, van de met de mooie jongen, vol. Bekwaam gereposteerd, chef? Ja, dat groet vol. We hadden het over Janus, man. Een nare zaak, chef? De hele nare zaak, chef. En uh, uh, uh, dankzij wie, chef? Het was niet meer dan wat ik zei, chef, een voorgevoel. Nou, ah, dat is dan mooi uitgekomen, vol dat voorgevoel. Ja, dat wou ik ook maar even horen zeggen, chef. Dan uit je winstvol. Lien, wat zou jij doen, eerlijk zeggen, als jij merkt dat die man de laatste tijd op iedere paal die die heet een D schrijft en zijn vrouw heet Duipje? In elk aardappel die zij, jas zei zij dus een J. Ja, maar voor mij ging het er maar om dat er een eerste paal geheid moest worden voor de fabriek van haar vader, chef. Tje Hartevelien, je weet wel, de fabrikant van Tjeus Milieu Vouwfiets. Ja, waar je het milieu mee in de vouw rijdt, ja. Chef, Janus zijn vrouw en zijn schoonvader rond één heidpaal. Opgehoopte conflictstof te open, chef. Ik vond dat u het moest weten. Ja, dat is dan net een van die dingen die ik helemaal niet moet weten. Voor oh, de helle, een biels. Ja. Wat is er dan gebeurd? Zeg? Ja, chef trekt zich zulke dingen te veel aan, Lien. Ja, ja, ja, ja Mensen die elkaar haten, nou dat haten wij. Gaat zo'n huwelijk dan even redden, hè, de chef? Ja, ja. Ach, wat lief. En hoe ging dat? Nou ja, hoe ging dat? Raar. Raar, zeg maar raar, hè, dat ging raar. Ik, ik, ik zou daar zo gauw geen ander woord voor weten zeggen. een optie? Ja, ik weet niet. Alleen al die kinderen. Hebben ze kinderen? Acht. Acht? Een man en een vrouw die elkaar haten? Ja. Als Janus een hekel aan kinderen heeft. Nou. Wat dacht je, zeg, Huis? Dat duifje dan even met een serene glimlach... een jaar of wat op alle dagen gaat lopen, hoor. Ja, maar dat komt hij. Ja, uh, ik bedoel, uh, hè? Ja, mes! Ja, met zijn vijfje van planten en dierkunde weet hij veel. Ja. En wat zijn het voor kinderen? Schatten. Zo dat ik mijn auto uitkom, zo'n hummel... Hoorbaar aan het wisselen. Meneer, mag ik even uw auto wassen tenminste dat verstaan? Ik blijk dat de zweer me gepraat hebben of u mijn auto mocht krassen. Daar betaal ik hem nog een knaak vooruit voor. Ja, Hij is een soort van voetgangersprotest, chef. Ja, de blaren op je voetgangersprotest, Paul. Zeg, en Janus? Ja, dat bedoel ik, hè. Als je het over raar hebt, als je daar even in alle discretie met iemand over zijn huwelijk komt praten... ...en je belt aan, de deur gaat open... Goei. ...de helmen, meneer, weer bij Janus. Goei. Ja, moet jij horen, oma, als ik je niet heb binnen dan had niemand je binnen ja, Daar had, ja, had je dan kunnen gaan wortel schieten. Voor zover er nog van enige kiemkrachtige wortelontwikkeling sprake is dan eigenlijk. Bemoei met je eigen! wat moest jij zeggen, ja? Jaar... Nou, voor onze actieling, voor het behoud van het gat, weet je wel. Dat hij er dus geen fietsenfabriek moest gaan heien even. Janus, gaat daar weer een uniek stukje natuur naar de bliksemling? Notabene een van de laatste broedplaatsen van, uh, hoe heet die vogel ook weer, uh, knaap? Uh, uh. Was dat niet de uh, gebraden haan, Koenis? Nou, ik, ik, uh, ik dacht van een vrijwel uitgestorven vinkensoort, joh. Ja, de, uh, mijn eigen adjunct hoor, met mijn eigen architect. Die daar mijn eigen heibaas even tegen mij zit op de heuien zet. Ten behoeve van een dode platvink, waarom niet? Ja, sorry, ik was daar uitsluitend namens de personeelsraad, chef. Om een oogje in het zeil te houden, Lien, je begrijpt dat de directie niet te ver gaat in zijn bemoeienissen met het personeel privé. Ja, hè? daar word je laatst wat ook daaps van hoor. Dan kom je even onder vier ogen met iemand over zijn huwelijk praten. Wie komt er ongevraagd om zijn brutale plattachters erbij te zitten met het prima de CAO vingertje op die kleine lettertjes? Moderne bedrijfsvormen, chef. Ja. ...openheid en medezeggenschap. Oh, laat dat mede er maar af, Paul. Ik kan me niet herinneren dat ik daar aan het woord ben geweest, man. Leuk trouwens, tegenover Tje, vooral Tje, harte krijgt een leuke indruk van mijn leidinggevende kwaliteit op zo'n manier. Oh, was die er ook? Ja. ja, van dienstaanwezigheid heb ik de noodzaak ook niet zo begrepen, chef. Ja, het is een goeie hoor, het is een goeie hoor, Paul. We zullen zeggen dat Janus de hele sociale wetgeving... ...in zijn rug mag hebben en duifje... Mag haar vader nog niet even, laat, nee, nog niet even laten opdraven? Wat jij? Het kwam niet ten goede aan de sfeer, chef. Nee. Kreeg iets gedwongens, de sfeer. Welke sfeer, tegelijk? Tja, dat was al met al nogal een gezelschap, zeg. Leen eerlijk, ik moest staan. Ik, hè, van hem, moest ik staan? Ja, ja. van ja. mij moest zij staan, zeg. Als geen van de acht kinderen, Janus. Het fatsoen heeft om voor de dames Peperplas te gaan staan, dan ga jij staan, ja, ja, ja. Hé, hey, ja. de dames Peperplas? Ja, hoezo? Nou, wat deed die daar dan? Die zitten daarin, die doen dat, die werken daarvoor iets van een... ...gemeentelijk bureau voor huwelijksmogelijkheden, je weet wel. Nou. Ja, van een man is de hals op, zouden zij al gillen zelf. Nou ja, da -da, dat bedoel ik. Die kunnen dat niet, die voelen dat niet aan. Die gaan daarover duiken, zitten koeren tegen die man. Zo van, half oh, meneer Janus, van de schat van een vrouwtje. Oh, wat heeft u daarmee getroffen? Ja, zeg, toen vroeg Janus net om een vuurtje en toen hoefde hij alleen maar even te blazen, zeg. Ja. Sociale gesprekstechniek van die tante, zeg. Man met zijn provocatieve opmerking aan het praten krijgen, ja. Ja, Paul. Maar even door de nodig. En godlastelijke taal uitlokken, dat is twee hoor. Man. Ja zeg, en toen gingen die twee dames met die vrouw in de keuken staan kwaadspreken zeg. En dan zei er om de vijf minuten eentje met zijn hoofd om de deur tegen Janus van U moest u schamen Janus. En dan smeet Janus, zullen je dicht bij de kinderen eens. Ja. Hoor. En in die chaos word ik dan geacht even het huwelijk te lijmen zeg. Dan gaat Pomer nog zitten zijn van Chef. Ja ik, ik dacht dat u het vergat Chef. Mens. Daar heb je toch een sfeer van intimiteit en vertrouwen voor nodig, voor zo'n gesprek. Ja, dat begrijp ik, Chef, maar Bakkie begon ook al haast te krijgen, weet u wel. Die ja. zei van, joh Koen, de krant sluit om half drie en ik wou dit bericht nog graag mee hebben. Ter helle, de heer Bakkie, Bakkie Bruin waspik van het nieuwe heden. De nieuwsgier zelf over de sfeer van intimiteit en vertrouwen gesproken. Heeft een uh, paar dagen met de chef meegelopen, ja. Lien. Pak die serieartikel over de sociale kant van het ondernemerschap, dus. Ja, dat is ook, zo, dat is ook wel zo animerend. Hè? Als je daar de hele dag aap. wat heb je een mooie jongen moet spelen tegen je personeel? Sorry hoor, maar op mij werkt dat verlammend, Paul. Eerlijk. Ja, zeg, zo zaten we daar maar te zitten, zeg, in die herrie. En hij zei me niks, oma oog. Nee. En iedereen werd een beetje onzekerder van eigenlijk, hè. Dus op het laatste komt die vrouw, die duifje, die komt me dus wanhopig informeren. of wij misschien willen blijven eten. En dan zegt, dan zegt hij hier. Oh heerlijk! Ja, ja, ja, dan zeg ik oh heerlijk ja. Met iemand van de krant erbij zeg ik dan oh heerlijk ja. ja en dan begint Janis te schateren Janis. Ja en, en, en hier, eh, dan eet ik het nog op ook, dat hondenvoer. Ik wel ja. Ja en dan zegt Janis je zegt nou nog eens oh heerlijk. Ja ja en dan zeg ik nog eens oh heerlijk ja. Terwijl mijn maag als een geplofte kastanje tegen mijn knal... dan zeg ik oh heerlijk. Ik dank je nog zeker wel mooi beleefd, zeg. Ik zie de krant de kop al vormen. Werkgever weigert eten van vrouw van baas. Oh, nee. Dan maar de dokter. De dokter? Ja, de dokterling. Janus heeft s'nachts de dokter moeten roepen voor ons. Zijn s'nachts? Ja, zeker hel. S S'nachts. Over een nachtmerrie gesproken dus. S'nachts. Een hel. Kreuden de mensen al om, zeg. Steunen geen gebrek hier. Oeh, daar. Uh. Het spookuur op kermisbedden. Op uitnodiging dus, hè. Op uitnodiging? Ja, ja, moet je horen, Lien. Als die mensen de hele avond met het vreemde gezelschap over de vloer zitten... ...dat maar niet weggaat... ...dan vraagt hij op het laatst op schampere toon... ...of de dames en de heren misschien willen blijven slapen, niet? En dan zegt hij weer... ...oh ja, gezellig. Ja, met de pers erbij. Nou en of, ze? Ik zie het er weer in de krant staan, zeg. Werkgever weigert nacht door te brengen... bij vrouw van Heibaas. <lacht> Tot meer glorie van Nieuw-Links. Ik dank je wel. En uh, die dokter, zegt? Wat zei die? Die zegt, wat heb u gegeten? Ik zeg, ik heb geen idee. Ach, geut. En al die kinderen. En uh, Janus. Die hadden niks, die kunnen dat tegen. Ja, dus als er ooit iemand heibaas in eigen buik is geweest, nou hoor. Ja, en met uh, dat zieke gezelschap moesten wij dan s morgens even feestelijk de eerste paal gaan heien voor Tjeuze nieuwe fabrieklin. Oh, dus van huwelijklijm is helemaal geen sprake meer geweest. Jazeker wel. Daar laat ik me niet van afbrengen, hoor. Daar heb ik ze dus morgens om zes uur even apart voor genomen. Ik zeg, lui, waar, maar waar kunnen we hier in huis even rustig met elkaar babbelen? Nou, en daar hebben we dus even uitgepraat, hè? Het gezellig eigenlijk, het haakje erop. Ja, en? Oh, het was zo voor elkaar, hoor. Daar heb ik nooit moeite mee. Oh. Twee minuten en het is gebeurd. Maar hoe uh, doe je dat dan? Ja, dat is, is je overwicht, ja. de druk die je er dan op uitoefent, hè. Mm. de manier waarop je de zaak in de hand hebt. Ja. Idee is belangrijk wat je zegt, je mompelt maar iets van, uh, kom nou toch, mensen. Het leven is als een kor. Wat betaal je al niet aan belasting? Nou, vooruit dan. Geef elkaar een pakken. Hup. Hé, hey, je hebt het gezien. Ja, ja, ik zag die mensen eruit komen wankelen met zo'n kop, zeg. Die waren paars. Dat was hun pakket. Die heb ik na een kwartier uit elkaar moeten halen, zeg. Ik zeg, kom, kom, mensen, dit is een verzoening... Geen verwurging. Nee. Je leeft nog langer gelukkig Pol. Ik hou mijn twijfel, chef. Sorry. Ja, ik, je doet maar Pol. Maar Laat maar liever dat honktuig van mijn feestelijke eerste paalheijing weggehouden, man. Daar had je beter aan gedaan. Ja, bedunt dat die vogels en navels daar even een protest op niveau hebben afgegeven, ja, chef. Ja. Kraap, wat jij... Ja, wat dacht je, Koen, als het gaat om de broeiplaats van de geelgetande schimmelreiger? Dan willen wij wel even, hoor. Hoi. Hey. Ja, wat willen jullie dan? De handen uit de mouwen steken. De mouwen hier? Wie van dat gaai had daar mouwen aan, mag ik vragen? Nou, het is een, uh, een soort van lekenspel, Lien. Ja. Het uh, verloren paradijs, weet je wel. Het kapitalistisch vervuilingssysteem dat de levensvormen het paradijs uitjaagt. Het ollegap dus. Symboliek allemaal. Nou, ja, nou, dan weet je toch ook niet wat je ziet hoor? te helle. Als je daar met voornaam gezelschap rond de eerste paal staat geschaard, zeg. Wat je daar dan even... Als schaamdeloze symboliek uit de begroeiing van het door reizen zeg. Ja, ja, zo van Adam en Eva, hè, die vreed verstoord in hun prullenbestaantje ja. het paradijs uitvluchten met een man of dertig. Ja, met de een man of dertig, ja. Maar Adam en Eva waren toevallig wel alleen met z'n tweeën, man. Ja, maar dat vonden wij wat ill, hè, omdat ja. men dan eh, wellicht niet zozeer aan een politieke demonstratie, als wel aan een folkloristische traditie zou hebben gedacht, dus. Het olle gat heeft het naampje nou eenmaal. Ja, ja, en, en bovendien gingen Adam en Eva niet in de verte staan schelden. En droegen ze tenminste nog een vijgenblaadje. Oh, jeetje. Ja, nou je het zegt, een vijgenblad. Wij met onze vijgsen. <lacht> nou ja, zolang men aan zijn boom zijn zuidvruchten nog maar herkent. Hé, eens. Ah, mij stoorde het niet, knaap. Ah. U, chef. Ja, Paul, mij stoorde het wel, vol. Als er iemand met zijn boom zo volgeladen... ...waar mijn mijn vijf, zes is mist... ...de aandacht staat af te leiden van mijn geheide paal... ...nou, dat stoort mij wel terdege, hoor, Paul. En dat geven we dan wel even het zijn van... Ja. ...hij in dat ding, ter helle. Ja, wie deed dat weg? Dat deed ik. Het zou Duifje doen, de dochter van de fabrikant... ...maar die had alleen maar oog voor de Janus. Die hadden elkaar eindelijk gevonden, hè, Paul... Je het? Ja, die stonden elkaar een beetje vreemd aan te kijken, chef. Vreemd? Die stonden elkaar met ogen op te vreten, zeg. Dus wat moest ik, hé? Ik denk, als dan niemand meer de aandacht heeft voor mijn eerste paal, dan geef ik zelf wel een soeien aan de touw, hè. <lacht> ja, dat was een gek gezicht, zeg ja, lief. Ja. Nou, als die man dan het volgende ogenblik opeens tot zijn navel in het moeras staat, weet je wel. <lacht> Ik dacht dat ik stierf zeg. Ik denk, ik ga dood of iets van die kwaliteit. Ja, uh, chef kreeg het heiblok op zijn helm, Link. Dat was een, uh, een fout van Janus, hè. Maar het had duifje kunnen treffen. hè. Ik bedoel maar, chef. Ja, schatte voor had die meid thuis toen alles om zich heen vergat. En dan gewoon in het openbaar een mannetje om de hals vliegt. Daar deed me toen wel even goed, hè. Chef, we oh, hebben die man meteen moeten laten beademen, chef. Uh. Dat is uw fout, chef. Heus, u ziet alleen maar het goede in de mens. Volmaakt juist, want wij bielsen. wij kunnen niet haten. Ja, daar in de man weer. Eh, uh, ben je aan het vervukken, hoor man. Vrijselijke man, deugt niets van. Ja, die is het, liever. Ik geef hem even. Ja, dat ja, je bielzen. Ah, meneer Renneman, samen, dan nu even bij. Of ik wat gelezen heb in het ochtendblad, meneer Renneman? Aanslag op aannemer, mijn naam. Oh, bakkie, bakkie, maar Nee, nee, nee, nee, nee. dat begrijp ik tegen de